Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Truckers mogen niet demonstreren in Parijs. Uit alle hoeken van Frankrijk zijn ze onderweg naar de hoofdstad... om daar komend weekend het verkeer plat te leggen. Het is een protest tegen de coronaregels. Dat gebeurde in andere landen zoals Canada en Australië eerder ook al. De Franse overheid zegt dat chauffeurs die de weg blokkeren... de gevangenis in kunnen gaan of een boete van duizenden euro's kunnen krijgen. Ook in ons land wordt zo'n truckersactie voorbereid. Ze willen uiteindelijk naar Brussel om daar de boel te blokkeren. Op Eindhoven Airport is gisteravond een Somalische man opgepakt die 16 kilo kat in zijn koffer had zitten. Het zijn blaadjes waar je op kunt kouwen. In ons land is dat spul verboden. Je kunt Mark Overmars niet meer kiezen als speler in FIFA 22. De oud-directeur van Ajax stond in een rijtje met iconische oud-voetballers... waar je in het voetbalspel mee kon spelen. Maar de maker EA Sports heeft hem nu verwijderd... omdat hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En als je toevallig nog wat geld over hebt... dan is een heel exclusief blikje caviar misschien wel wat voor jou. Het wordt gemaakt in het Brabantse Erp. Raymond heeft het blikje ontworpen. Uiteindelijk kost een kilo, kost 100.000 euro. Er zit ook heel speciale kaviaar in. Het doosje is eigenlijk een soort kunstobject en is ook voorzien van 210 diamanten. Nou, vraag je af, 100.000 euro voor een kilo. Wie koopt zoiets? Uh, we hebben het nog niet verkocht. We zijn eigenlijk net pas uh, los zeg maar, met, het, uh, met het design en met de verkoop. Dus er zijn nou wel al een paar uh, goede connecties in Dubai die uh, misschien geïnteresseerd zijn. Remo kwam op het idee toen een rijke ondernemer naar hem toe kwam... die zo'n blikje wilde laten maken voor de jarige prinses Beatrix... Die vluchtte 25 jaar geleden naar Nederland. Het is nu zo succesvol dat hij BA wil bedanken met zo'n blikje. Het weer, veel wolken, kan wat regen uitvallen. Maar de zon piept er ook af en toe tussendoor. En het is een graad of 7. Morgen net zoiets, maar wel een stuk zonniger. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een handjevol files met vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend heb je 20 minuten oponthoud. En op de N235 van Purmerend naar Amsterdam doe je er 10 minuten langer over tussen Purmerend Zuid en Watergang. Op de N247 van Horen naar Amsterdam is de vertraging een kwartier tussen Volendam en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM LUNCHT. Hallo, hallo, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, pop what did you say, on oh, you're breaking up on me.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 Was a light? You said, you said. Then you get your people lost, just like a happy life, all those years we spent alone. You know, there must be life after tragedy. Shout out.